Lekker, uh, Met uh, Happy Christmas, Merry Christmas, hoe heet uh, het? Christmas was a friend of mine. Dat zeg ik, goed zo. Jij anders. hebt mooi nog. Dat ik heb nooit geplukt. geplugd. Dat je moeten weten natuurlijk. Ja, maar nee, dat, ja. dat vindt erg. Nee hoor, maar een Weet je hoe lang het geleden is? Een tijdje ja, geleden, een jaar of vier, vijf zeker. Ja. Nee, maar uh, uh, uh, we gaan de tweede uur in van uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, acht minuten over elf. Aan de knoppen zit bij ons uh, Pim Groof. Hij uh, heeft ook de muziek samengesteld. Prachtige muziek, uh, Pim, dankjewel. Uh, presentaties is een hand Loogman en Hans Botman. En we hebben tegenover ons zitten. En uh, hij is hier uh, de laatste... Twee maanden toch al een paar keer geweest. Terecht ja. ook. Uh, de, de, de grote evenementen. Zoals ze met de Stichter Staar... hebben we nog over gehad. Ja, ja was, zeker. Was dat was, was, een succes. Ja, ja. Het was een groot succes. Ja, dat was een groot uh, succes. Dat was mooi. Wat dat betreft is het jammer dat het radio is. Want ik heb altijd twee petten op mijn hoofd. Ja. En dat is pet één? De, de ene pet is dus classic concerts. Ja. Waar ik hier altijd voor kom promoten. Promoot, inderdaad. Precies. En de andere pet die ik op heb. is dus organist van de dorpskerk. Ja, precies. Ja. En daar gaan we het nu over hebben. Ja. En daar kom ik dus voor ja, inderdaad. Nee, Juist. Wij hebben vanavond om tien uur hebben wij dus de, de kerstnachtdienst, zoals dat heet. Mm -hmm. En de reden ik, ja, ik had toch het gevoel van... ik wil daar eens een keertje wat promotie voor komen doen. Maar waar is dat? En dat is in de Dorpskerk. In de okay. Dorpskerk? Op het uh, Protestantenkerk, ja. op het Kerkplein. Ja. Mm -hmm. Dus vanavond om, uh, om tien uur. En ook morgenochtend om tien uur hebben we dan de eerste kerstdagdienst natuurlijk. Maar uh, waar het mij over gaat, dat ik geleidelijk aan steeds meer mensen uit die kerk zie, zie verdwijnen. Het loopt, het loopt weg. Het ja, loopt we hebben het net over gehad met, uh, met Dominee Vrijhof, over de secularisatie. Ja, ja, ja kerk secularisatie. Ja. En, uh, en dat gaat mij aan het hart, in zoverre als, als, als organist zijn, als muzikus. Er is een traditie. En ik ging vroeger als klein kind met mijn ouders in Amsterdam... dan weet ik nog dat ik zeven jaar was, zes jaar... gingen wij s'avonds met onze buren gezamenlijk, met z'n tienen... gingen wij naar de protestante kerk. De nachtmis? Zeg maar. Nee, de, nacht, de ja. avondkerstnachtdienst ah, ja, ja, op het Leidse Bosje... in de grote gigantische koepelkerk. Ja. En als het afgelopen was en dan het laatste lied was het... Eer zijn God, dat is een soort oerlied... Ja. Wat daar dan tegen gebracht werd. En dan liepen wij door de, door de duisternis... met z'n allen gearmd aan elkaar... met een groep van tien man... liepen wij zo over het plein zo terug naar huis om de hoek waar wij dan woonden. En ja, ja, Dat, dat is, is nu meer uh, natuurlijk. Daarna werd er vaak nog gegeten, Ja, ook nog, een ja. Een soort uh, ontbijt, ja, ontbijt, dergis, moet je ja. Noemen, met brood en Ja, alles, kerstbroodje ja. en zo, dat, die ja. dingen, dat, dat is mij inmiddels vergeten... maar, maar dat, dat zingen van dat ere zijn God. Ja. En dus dat gaan wij ook zingen op kerstavond hier oh, in de kerk. Is dat, is, is dat een, een uw jeugd een beetje, of jouw jeugd, een beetje uh, gebaseerd op, op, uh, op deze ervaring Misschien wel, misschien wel. Omdat je bent or orgel gaan spelen. Ik ben orgel gaan spelen. En er zijn natuurlijk diverse redenen om, om uit te leggen... hoe ik ooit tot het orgelspelen begonnen gekomen ben. Mm -hmm. En dit is er waarschijnlijk ook wel één van, hoor. Mm -hmm. En um, uh, ja, daarnaast zou ik nog even het willen hebben over dus dat woord traditie. Dus, hè. Mm -hmm. We hebben hier die dorpskerk. En die dorpskerk die is dus eigenlijk uit 1850... Maar hij is en toch veel ouder, Daarvoor eigenlijk. heeft er een andere dorpskerk gestaan. op dezelfde plek. die uit de 15e eeuw was. En dat bestaat. zover. dat gebouw bestaat niet meer. maar wat wel nog bestaat. dat is de toren van dat kerkje. Want er is, de huidige toren is daar dus in feite omheen gebouwd. Hm. en in de toren hangt de luidklok. En die is uit 1493. Ja. Op de oh. Van Van Wouw. Ah, en Van Wouw, dat is een bekende straat in Amsterdam. maar het was een bekende klokkengieter. In de 15e eeuw. Ja. En die heeft die klok gemaakt. Die heeft die klok gemaakt. Dat hangt hier nog. En het is een heel bescheiden, vriendelijk klokje. Zo bescheiden en vriendelijk als het is... klinkt het wel al sinds zeg, 1500. Maar, maar daar is ook nog een hele anekdote over... wat er in de, in de oorlog met die ja. klok is gebeurd. Ja. Kunnen we het nog kort even... ja. Dat, ik heb later met een, een klokkengieter daarover gesproken. Die zegt, ja, dit verhaal wordt over zoveel kerken en over zoveel klokken verteld. Dat moet je niet helemaal als waar aannemen. Maar hier is het dus wel historisch vastgesteld. Het is hier echt gebeurd. Uh, de bezetter heeft dus de, het klokje dus geconfiskeerd. Op een begon gezet om af te voeren naar Duitsland. Om om te gieten ja, tot ja. kanonnen wat dan ook. Dat, dat trein, de treinstel dat stond ergens in de buurt van Barneveld op een nacht stil. En mensen zagen dat klokje, hebben dat eraf gehaald... dat in hun tuin begraven. Ja, en vog, vogels vergeten dat ze het begraven hadden. Dus na de oorlog ineens zegt iemand... maar wij hebben toch nog wat in die tuin, laten eens ja. gaan kijken. En toen kwam dus een complete kerkklok kwam er tevoorschijn... en niemand wist waar die vandaan kwam. Maar er stonden inscripties op die klok... en die inscripties die waren vastgelegd. Dus met die inscripties achterhalen achterhalen. dat het dus hier het klokje verzand wordt. Het <lacht> ja. klokje is dus helemaal schoongepoetst en alles. En sindsdien hangt het weer... En maar hoe groot is het eigenlijk? Nou, Het is, het is een klokje, het is een omvang van, van een meter. Van een, meter? Ja. een meter ongeveer. Dus het, is niet, het, het schoon te tillen ook? Het is, als je hier naar de katholieke Agatha-kerk... de klokken hoort luiden... dan gebeurt er wat in de wereld. Boah, wat een gigantische klok. Voor ja, ja, ja, ja, er is ja. dat? Maar dit klokje is een bescheiden, vriendelijk, lief bijna vind ik het zou willen zeggen. Een vriendelijk klokje. En het luidt de hele uren. Maar er zit ook een klepel aan. Dus het kan ook geluid worden voordat de kerkdienst begint. Ja. En dan is het nog ouderwets met een touw. Dan is er iemand onder de toren die aan een touw trekt en het klokje klepelt. Prachtig, geweldig. Alleen, alleen daarom en het instand houden... <laughs> Van deze traditie, die ik toch heel erg de moeite waard vind. En niet alleen voor mijzelf. Maar dat het aan het hart gaat dat veel tradities in Nederland. verdwijnen, alles verdwijnt. En ja, ik vind dat deze traditie gewoon moet blijven ja, voortbestaan. Ja, natuurlijk. En uh, nou, zijn er, kijk, andere plekken waar ook samenzang is. en er is nog een. de, de Agatenkerk heeft ook een kerstnachtdienst. Snap ik. Dus we vissen allemaal in dezelfde ja, vijver. Ja. Ben ik me zeer bewust. Maar ik wil toch een pleidooi hebben voor deze dorpskerk. Ik vind ook de, de dorpskerk. Uh, in de kerk hangt nog het scheepsmodelletje. Van de schepen die je vroeger dus uh, op het strand aanlegde. De bomschuit. Dus. De bomschuit. Er ja. hangt dus een, een, een groot model bomschuit. Hangt, hangt in de kerk. Hm. Deze kerk nu is gebouwd in 1850. En de toenmalige predikant, dominee Swaluwe, was iemand die had het helemaal niet meer over, over, over, over conservatieve denkbeelden en wat dan ook. Dat dorp was in 1850 zo arm als de neten. Dus deze man heeft zich gigantisch, gigantisch ingezet voor de armsten onder de armen in, in dit dorp heeft tussendoor ook even het Zandvoorts volkslied geschreven. Oh ja? Dat weet ook bijna niemand. Maar heeft hij dat geschreven? Dat oh. Niet de, de, de muziek, maar wel dus de tekst. Ja, ja. De tekst is van hem. Dat is, dat is natuurlijk heel leuk, omdat... Uh... En het, het, het orgel is in uh, 2008 en... gerestaureerd? Ja, het orgel dat is van een zekere meneer uh, Kripsgeer. En dat zijn drie generatie orgelbouwers. En dit orgel is van de tweede generatie... Hermanus Knipskeer II. Het leuke is dat hij een, uh, een bepaald ontwerp. een aantal keren opnieuw heeft uitgevoerd. Dus er zijn minstens twee orgels die. Uh, tweelingbroertjes, zusjes zijn van, uh, van dit orgel. Dus dat is heel, uh, heel leuk. Maar het orgel komt zelf komt uit 1849, klopt ja, dat? 1849. Ja, 1849. Ja. En ook daar is het weer een bijzonder verhaal over te vertellen. Dat er was dus begon toen al op te komen... dat er dus welgestelde mensen naar Zandvoort kwamen... om vakantie te vieren. En er was dus een persoonlijke vriend bij... van die dominee Zwalewee. En die man die zegt... maar jullie hebben helemaal geen orgel in de kerk. En dat vind ik nou toch wel... ik schrijf een blanco check uit... en bouw voor mij een prachtig mooi orgel. Ja. En een week voordat het orgel klaar is... Komt, die man zelf komt te overlijden. Dus hij heeft het niet meer gezien. Ach, oh, jammer, jammer. Maar met gouden letters staat boven in het orgel Geschenk. Ja, nog steeds. Ja, ja, ja. Dat staat er nog steeds. En het is gerestaureerd door Pelsen van Leeuwen. Pelsen van Leeuwen, ja. Is ja. Dat, wat, wat is dat voor een bedrijf? Nou, is in 2008 geweest. 2008. Dus die... En zij waren toen de goedkoopste. Oké. Okay. En helaas, het bedrijf bestaat nu niet meer. Maar ik ben al jaren, ik ben al 25 jaar ook organist in permanent. En dan zijn we klant van uh, internationale orgelbouwer Flentrop. En een van mijn eerste jaren toen ik hier kwam als, als organist. Ik zeg, ik vind het die meneer Flentrop. Die firma, die moet het orgel hier weer in onderhoud nemen. En dat hebben ze ook sindsdien gedaan. Oké. Okay. Want die andere firma, die bestaat niet meer. Dus... Er was toch tijd om een nieuwe orgel maken. En, en is, is, is het een orgel wat makkelijk speelt? Of? Nou, het, dit orgel is juist berucht om zijn on onmogelijke speelaard. O oh, ja? Yeah. Echt onmogelijk. En dat schijnt dan toch weer een van de onhebbelijke. Ja, iedere orgelmaker, or <laughs> orgelbouwer, heeft een paar uh, onhebbelijkheden. En in dit geval is het dus... Al die orgels van van, van hebben een heel heel taaie speelaard... En toen zegt iemand, ja, maar het orgel van de Noorderkerk in Amsterdam is ook van knipscheer. Hij heeft dan ook twee orgels gelijktijdig gebouwd, hier Zandvoort ja. en Amsterdam de Noorderkerk. Dat speelt toch fantastisch goed? Ja, maar die toetsen, die mechanieken, die zijn splinternieuw, want die zijn ooit de knipscheer-mechanieken zijn ooit verwijderd. Ah. En het is een reconstructie van ja, die mechanieken, ja, ja. Oh. en die door Flentrop gedaan. En dat, dat, dat speelt wonderschoon. En dit is gewoon dan... eigenlijk nog origineel. Dat is, nou, dit is dus niet meer origineel. Dat is een reconstructie. Ja, ja, ja. Maar hier op Zandvoort is het wel origineel. Nee, dat bedoel ik. En dan ben je dus zo gebonden aan de monumentenzorg. Ja. Kijk, je mag er geen schroef aan veranderen. Je mag niet zeggen van... we gaan eens een nieuwe tractuur erin stoppen. Nee. Het gebeurde in 1960 wel. Maar u speelt er toch op. En dus, ja. dus hij is wel bespeelbaar. Hij is uitstekend bespeelbaar. Daar gaat ja. het niet over. Maar het is dus voor mij een uitdaging om met dit orgel erop te spelen en eruit te halen wat daar uit te halen valt. Je bent de enige die erop gaat spelen? Nee, we zijn daar met vier, vier organisten. Mm. Ik ben wel degene die leiding geeft. Ik ben degene die alles coördineert rond het orgel. Ook verantwoordelijk voor het orgel. Speelt de Roep van Zoller er ook op of niet? Niet, nee. Niet. Nee? Misschien heeft hij wel eens gespeeld, maar die naam ken ik Lokma's niet nu, nu, hier nee, in combinatie met. Hij is ook organist ook bij, de, bij de katholieke kerk, volgens mij. Ja, ja, ja. ja maar ja. dat is een, een, een, een tamelijk eenvoudig orgel, volgens mij, hè, bij de katholieke kerk. Dit is een heel ander soort instrument, ja, ja, ja, ja, ja zeker ja. wel. Ja. Wat zijn voor u de, de, de, de mooiste kerstnummers nou, om te spelen? De kerstnummers... Laat ik zo zeggen, dan is het begin januari denk ik... Ja, hè, we hebben alles weer gehad, hoor. Ja. Weer de herderslagen, lagen, weer, ja. nacht weer stil nacht, weer... midden in de winter. Maar het zijn wel de nummers die iedereen kent, natuurlijk. Dus ja. daar gaat het ook over. Ja. En het, ja, iedereen, iedereen die werkt, iedereen die een baan heeft... Bestaat het, het werk bestaat vaak uit het eindeloos herhalen van dezelfde handeling. Ja. En als bij mij nu... Het, Eindeloze herhalen van dezelfde handeling... bestaat uit het speel, spelen van... midden in de winternacht, stille nacht... Uh, nu zijt het willen komen... wij staan aan uw kribben... het ere, zijn God, ja. Engeltjes eeltjes door het luchtruim zweven... Allemaal uit het hoofd neem ik aan. Hè? Ja, niet, ja, niet van bladmuziek neem ik aan. Ik speel aan, hè? het niet dat van bladmuziek. Doef, nou, niet meer, hè? Nou, soms wel. moet ik dat wel doen. Want? Omdat die liedjes <laughs> soms vaak zo op elkaar lijken... Ja. als ik ja, het ja, daar he? he? niet van blad speel... Dan ga ik halverwege ineens met een ander liedje ja. En dan hoor ik mensen zingen. En ik oh god, dat klopt niet meer wat ik ja, ja, ja. doe. Dus. dus ik zet eigenlijk wel de bladmuziek voor mijn neus neer. Maar meer zeker, van, nee. dat ik... Oh ja, zo ging niet wat. Ja, ja, ja. Wat, wat, wat is je, je, je, je het meest favoriete kerstsong uh, ooit? Nou, ik weet het niet. Nee, ik, ik geloof, het zeggen. Ik geloof het, het inderdaad uit mijn jeugd was dat het Ere zeggen. Ere zijn God, het, ja. ja is, er, is er nooit gedacht aan de populaire kerstnummers van dit moment... of zo'n orgel te spelen? Nou, ja, natuurlijk. Zijn, Want het uh, nummer van Mariah Carey is natuurlijk voor iedereen herkenbaar. Ja, ja. En, en uh, ik, ik, ik ja. denk als je dat op zo'n orgel speelt, dat dat heel dat erg... Kun je ook doen. Kun je ook zeker ja. doen. Natuurlijk wel. Kijk, het orgel is in feite gewoon een soort keyboard, is een synthesizer. Dus je hebt toetsen. Je kan er alles op spelen, ja. Uiteindelijk kun je er alles ja. op spelen. Ja, ja, ja, Alleen is het dan wel zo met, met al die orgels. Dit orgel is dan het 1850. Ja. Maar dat orgel in Permanent waar ik op speel is het 1740. Dat is echt een heel ander verhaal. Dat ja, heeft ja. een karakter. Dat vind ik te zonde. Om, om, daar speel ik de muziek op die bij dat instrument past. Ja. Weet je? En bij dit knipscheerorgel... Ja, het is een romantisch orgel. En het is leuk. en het is, het is vrij bescheiden van omvang. Dus inderdaad... I'm dreaming of a white christmas ga ik vanavond wel spelen. Precies, ja, precies. Voor het dienst begint. En maar is het, is het spelen dan... Uh, wat maakt het dan lastig om te spelen? Nou, de, druk, de toetsdruk... Okay. Dus de toets die heeft gewoon een, een, een zware druk. Oké, okay, je, dus je moet harder. Echt, je moet echt ja, ja. hard werken. Ja, zeker. Ja. En dan ben ik dus gewend... Ik ben twintig jaar in Amsterdam organist geweest... in de Augustinuskerk aan de weg. Een echte Katholieke Koolorgel... waarvan er nog maar twee of drie op de wereld zijn. Maar dat was er één. Die was dus berucht omdat hij heel zwaar speelt. Maar omdat ik daar zes keer per week was... kon ik daar gewoon... Ik schudde dat uit mijn mouw. Dat okay. orgel permanent speelt echt berenzwaar. Hmm. Maar... daar kan ik mee overweg. Maar met dit orgel is het zo... het is niet dat het zwaar speelt... maar het is gewoon dat die tractuur... die, die, die mechanieken... dat die tractuur niet klopt. Dat het gewoon niet goed is. Hmm. En dat dat... En die orgelmaker die is, is al een paar keer bij me geweest en een paar keer gekeken. En er is een expert die zegt, nou ik kijk naar, naar draaipuntjes. Kunnen we niet een draaipuntje een paar millimeter opschuiven? Maar ja, je krijgt dan ook weer onbegrijpelijke bedragen... die <lacht> zo'n kerk hier niet kunt ja. laten, laten betalen. Ja. Drupje olie misschien. En monumentenzorg, die zegt, ja. ja, maar dat valt niet onder monumentenzorg. Een dat... beetje WD-40, ja. ik weet niet. Ja. Ja. Maar, maar wat Gerald al zei, in 2008 is het oorlog uh, ja. gerestaureerd. Ja. Is er weer een restauratie uh, aanstaande? Of nou, uh, noodzakelijk misschien wel? Het is zover de noodzakelijk. <tieft> Mensen die hier op Zandvoort wonen... en daar zeg ik van, je hebt in 2008 pas uh, je vensters opnieuw uh, geschilderd buiten. Mm -hmm. Dat is pas in 2008 gebeurd, ze ze, nou... Dat moet hier elke drie jaar, hoor. Ja, ja, ja. En het is met zo'n orgel, het is net een schip. Dus ja. het, is ook, het zit ook met heel veel kleine onderdeeltjes. Filts en leer. Ah. En, en, en, en wind. En het is gevoelig voor scheuren en, en, en lekkages. Windlekkages. Dus, dus zo'n orgel heeft het gewoon heel veel onderhoud. Ja. Zout en zon speelde er ook ja. Zeker, zeker. En het staat dus binnen het gebouw mijn auto die ik hier had was binnen drie jaar dus weggeroest die ja. Waar stond. Ja, dat gaat lekker hard hier. He? Mijn auto staat, ik heb nu een andere auto die staat in een garage binnen ja. en nu rijdt die. Maar die eerste auto was binnen binnen drie vier jaar was die helemaal gewoon doorgeroest ja. Hier. Ja. Ja. Ja. Maar dit is met zo'n orgel dus ook. Ja. Hè, en ja, je hebt daar veel onderhoud aan nodig. Mooi vrouw. Wij gaan vanavond dus geweldig liederen zingen, <coughs> een mooie sfeer. Kijk, het, het, het bijzondere toch van deze dorpskerk vind ik ook... waar het is van de zomer hadden we nog de Gay Pride. En dan zet de dorpskerk zijn deuren wagenwijd open. En de mensen van de organisatie van de Gay Pride... die wilden graag een concert organiseren. En die wilden graag een kerkdienst. En beide hebben ze dus in de dorpskerk gedaan. En wekenlang heeft dus de veelkleurige vlag van de Gay Pride... Ja. heeft in de tuin. Heel goed, heel goed. Ja. Goed, nou, dat uh, nou, ik dus. vond het een heel mooi verhaal. Morgenavond tien uur. Ja, iedereen tien uur. Iedereen uh, na de wapensonger. Dan gaan we het zo hebben. En ik wacht uh, op jullie. Mooi aan, ja. Ja. Ik wacht op jullie. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, uh, hartelijk bedankt. Ik wens je hele fijne kerstdagen, ja, Willem. En ja. een heel ja. goed 2023 alvast ook. En een mooi jaar. Hé, hey, alle goed. Oké, okay, okay. ja. hartelijk bedankt. En je. we gaan weer uh, ja. een stukje muziek draaien. Cry. Please Daddy Don't get drunk this Christmas I don't want to see my mama cry Just last year when I was only seven Now I'm almost eight as you can see You came home a quarter past eleven And fell down underneath our Christmas tree Please, Daddy, don't get drunk this Christmas I don't want to see my mama cry Drunk this Christmas, I don't want to see my mama cry. Mama smiled, looked outside the window. She told me, "Son, you better go upstairs." Then you laughed and hollered, "Merry Christmas!" Turned around and saw my mama's tears Please, daddy, don't get drunk this Christmas I don't want to see my mama cry Please, daddy, don't get drunk this Christmas John Denver. Het was uh, John Denver, ja. Het was John Denver. Ja. Uh, Dad, please, daddy, don't get drunk this Christmas. Nou ja, moet geweldige, we, uh, geweldige tekst. <laughs> Ik zou zeggen, dus laat de alcohol staan de uh, komende dagen. Het zal heel lastig worden. Ja, uh, ja dat... Uh, <laughs> Nou, na het mooie verhaal van Willem Strooman over uh, uh, het orgel in de protestantse kerk. Ja, geweldig. Uh, ja. Gaan we praten over uh, de wapenzangers, want uh, bij ons is mooi Koper. Ja, ja, ben jij nou voorzitter van de wapensangers? Nee, nee, bent nee ik ben, je bent eigenlijk woordvoerder. Nou ja, weet uh, je wat de is? Wapenzangers zijn geen, uh, geen officiële club met nee, een nee, voorzitter nee, en nee. een bestuur. Oh, je hebt ook geen penning meestal? Wel, nee. Wij nee. zijn een hele groep enthousiaste uh, zangers. die ja. gewoon graag. Uh, en het is ooit begonnen bij ons in het café in Café Kopen. Ja, het mooie en uh, ja. elke, elke maand smartlab, uh, levensliederen ja. zingen, oh, als ja? mensen dat leuk vinden. Ja. Toen hadden we wel een officiële commissie die het gehaald uh, toetste. Uh, het moest wel smartlapper genoeg ja, zijn. Ja. Maar ook levensliederen, Lieder van de Zee, het Zandvorst volkslied. Ja. Wij zingen alles. En met kerst, uh, de lucht. Ja. Ja. Heb jij nog wel tijd om dit soort dingen te doen? Ja, Wie druk heeft, heeft tijd, toch? Zo was het. Ja. Ja, maar zingen, dat, ik weet niet, ja, Ger, nu niet natuurlijk met je stem, maar zingen, dat, dat, dat, dat, daar gebeurt iets met je: met ja. je lichaam, met je, maar ook met je geest. Dat is In heerlijk. En uh, ga ik ook zingen bij het mannenkoor. Oh, fantastisch. Ja. Ga je zingen bij het mannenkoor? Nou, ja, ik, ik, ben, ik ja, ga, ja. Nou, Tenminste, ik ga proberen. Uh, misschien willen ze me niet. Dan probeer ja, uh, ik zingen er mee, mee op. Zingen ja, ik is er, echt uh, heerlijk. Want ik ben er jarenlang. Uh, ja, dat dat weet. ja, Precies. Nou ja, jullie weten dus wat ik bedoel. Als je ja. met elkaar, die, die ja. saamhorigheid om met elkaar te Absolute. zingen... Ja. en het lukt om het ook nog eens mooi en leuk te zingen... maar ja. dat, is dat is voor ons als wapenzangers niet, um, niet de hoofdzaak. Op een club heb je dat, het mannenkoor, dan heb je een officiële dirigent ja. die ook het muzikale gehalte... bij ons is het gezelligheidsgehalte staat bovenaan... En dan uh, verder, uh, verder vooral samen muziek maken, samen zingen. Ja, Ik denk en dat, dat een de mannenkoor ook zo is, hè? Jawel. Ja? Wel. ja? ja, ja. Ah, is dat is wel, wel de bedoeling. Want dan ja. hou je het als club, denk ik, ook in de laatste ja, ja, precies. Ben ik ook nou, die wel. jullie ja. gaan uh, vanavond hè, om uh, acht uur gaan jullie zingen. Nee, bij... negen uur. Negen. Oh, negen uur. Ja? Oké, okay, ja. dat acht uur. Nee. Nou, goed dat je het zegt, want anders Ja, club, nee, in, uh, precies. De als de sta je daar in de... Nou, ja. het is het is heerlijk weer, hè Dat ja, het is lekker weer. Ja. Maar jullie gaan vanavond uh, kerstzongen zingen hè, om negen uh, uur. <laughs> Bij, hè, de, so maar ik ja, heb het ook is. een hele mooie bel meegenomen. Jinglebel, dat kun je ook zingen, begrijp ik. Absoluut, ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ik hoorde het verhaal van de vorige spreker over tradities. Nou, dit is eigenlijk ook al een traditie, want we doen het al 21 jaar. Ja, je meent het. Ja, precies. Ja, behalve de laatste twee jaar natuurlijk. Nou ja, dus het is 23 jaar, meen twee. ja. ja. En uh, 23 jaar geleden begonnen, dus nog in de vorige eeuw. Uh, voor de kerstdienst uit. Als mensen zeggen: nou wij, wij vinden dat samenzang op het plein zo leuk. Uh, dan kunnen, kunnen ze altijd nog daarna naar de kerk als ze ja, dat willen. De katholieken of de Protestanten. Ja, allebei op ja, tien uur. Precies, ja. wat, wat, uh, wat men wil. En dat. Uh, <coughs> Maar het gaat vooral om dat samen zijn. Ja, en dat, ja, ja. dat samen zingen. En wij zingen ook wel een paar klassiekers. Hè. Daar beginnen we ook met Komt Anne te samen. Uh, dat zijn herkenbare liederen. Voor mensen die niet ja. naar de kerk gaan, toch uit hun jeugd. Ja, maar wij zingen ook uh, uh, Oudenbom voor de Kids en Traditioneel uh, en, en modern. Precies, ja. een uh, mooie mix is het. Uh, dus uh, en, en dat gevoel om samen met elkaar op het plein en nu op het gasthuisplein heb je dat het zo omsloot is. Dus ja. dat klinkt, klinkt nog mooier moet ik eerlijk zeggen. Ja. En dan met, uh, met uh, op de achtergrond uh, uh, die mooi verlichte je... kastanjeboom. Ja. Ja. Hey, en de, de, de teksten zijn te kopen. Ja. Je kan een boekje kopen en ja. dan krijg je ook nog een glaasje gluwijn. Ja, wij zingen traditioneel voor een goed doel. Dat is elke keer Zandvoorts goed doel waarvan we denken, nou, die, die, uh, daar, daar kunnen we wel met, uh, uh, met onze zang een bijdrage ja. aan leveren. Ja. En wat is dit jaar? En dat is het paviljoen van het Huis in de Duinen. Oké, okay, uh, dat goed. Dat, ja, dat is een huiskamer ontmoetingspunt... daar. De, ja. Onlangs uh, op het nippertje nog in de nieuwbouw uh, is er besloten om daar nog iets leuks van te maken. Goed hoor. Maar het moet nog gezellig aangekleed worden. Ja. En daar willen wij graag een bijdrage aan leveren. Leuk. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. En wij, als het goed is, hebben we vanavond ook Oekraïnse gasten. Die hebben we uh, oh. expliciet uitgenodigd. Wat en, leuk. En ook gevraagd of ze misschien wat mee willen zingen. Hmm. En er komen een aantal mensen, komen een, uh, en dan had ik geoefend thuis, hoe het heet. Tje, tje, tje, tje. Cedric Cedric het is een heel mooi a cappella Oekraïns nummer. Okay. Als je het hoort dan, dan, dan herken je het meteen. En waarschijnlijk gaan ze dat vanavond ook uh, dat is leuk. Nou, oh wat goed zeg. Ja, Want voor een... hun is het natuurlijk een hele andere Kerst dan voor ja, uh, ja, ons. Ja. Ja. ja, jullie hadden een vaste accordioniste, Gerard Bosman. Ja. en helaas. Uh, nou, die is twee weken geleden opgenomen met. Ja, jammer, he, ja. Ja. Ach, ja. Ja. ja. Dat is echt heel verdrietig. Ja. Maar het is toch wel weer heel mooi van ons dorp, hè? Dat, uh, dus we zitten daar helemaal te neergeslagen, ook voor Gerard, hè? Want die stopt hardens die alleen in accordion spelen. En de volgende dag zegt, is het eerste wat iemand zegt: is, zullen we Greet even de Greet vasthouden. He, als je het over accordeon hebt in Zandvoort, heb je het over Greet ja, vasthouden. Ja. En uh, Greet neemt op, ze zegt: Nou, ik moet even kijken of ik alle nummers ken. Maar dan ben ik er. Is dat nou niet fantastisch? hè? Vanavond is Greet vasthouden ja, als uh, accordeon. Geweldig. Maar dat is inderdaad het leuke van een dorp. Ja. Ja. Maar jullie naar. hebben wel een, een, een, een, uh, iemand die, die, die, die, die, die zeg maar de zang in de gaten houdt. Ja, ja, ja. Zingen, ja, ja, ja, wij zijn dus niet, wat ik net zei, een officieel koor. Maar als we dan willen, ja. willen nou ja, optreden, is het niet. De bedoeling is dat wij de harde kern vormen van de samenzang. Mm -hmm. Maar zoals met Shanti Festival, dan treden we dus wel op. En dan heb je wel iemand nodig die muzikaal ervoor zorgt... dat het ook verantwoord is ja, dat ja, ja, we optreden. Ja, dat ik, ja, ja, en dat ja. is Minuska, Minuska Minusca, ja, Die is al jarenlang ja. onze vaste dirigent. Ja. Oh, okay. ja, en wat wel. ook vast is, als ik dat mag vertellen... Uh, is Louis Schuurman, uh -huh. oh. want die speelt. Uh, uh, ik hoorde je net vragen wat is je mooiste nummer uh, met kerst. Nou, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Voor je mij... wilde het jou ook vragen. Maar. Oh, nou, dan voor mij persoonlijk is dat Stille Nacht. Daar krijg ik. Nacht. als. als... Ja. Als zo'n hele groep daar op het plein, daar krijg ik kippenvel. Nu ik het erover heb, krijg ik al kippenvel. Maar het meest bijzondere is dat Louis Schuurman speelt een intro. Nou, mm -hmm. dat intro kende ik niet voordat hij oh. dat speelde. Dat is heel bijzonder. Je denkt, waar gaat de muziek ja. heen? Dat, op zijn viool en dan vloeit dat uit. En dan ineens valt dan zo'n zo heel plein in ja, met Stille Nacht. Ja. Nou, ja, dat is mijn kippenvelmoment van de, van de kerstzang. Ja. Ja, en uh, mensen kunnen zich nog aansluiten bij de wapen? Altijd, Hoe, ja. Altijd. Jullie elke, vrij... elke laatste, vrijdag, laatste van vrijdag van de maand. Van de maand. Dan, uh, dan, dan komen we bij elkaar. Dat is om half negen in het Wapen van Zandvoort. Ja, dat is ja. ons clubhuis. En het Wapen is ook uh, echt de, de, de, de sponsor van dit alles. Ja, hè? Misschien mag ik de naam, natuurlijk nou ja, misschien mag ik dat even noemen. Want die boekjes, die moeten natuurlijk gedrukt worden. Ja. Ja. Uh, dat kost geld. Het wapen geeft een, uh, een glaasje glühwein als je zo'n boekje koopt. Dus die opbrengst gaat helemaal netto ja, naar het paviljoen straks. En uh, dat geldt ook voor, de, voor mutsen die ze hebben laten maken. Van, uh, mensen ja. kunnen nog een lekkere warme kerstmus. Ja. Als ze koude oren hebben. Ja. Allemaal voor het goede doel. Nou, ja. zeker je, ja, je, je kan alleen niet met pin betalen. Hè. Dat moeten we wel even Nee, nee dat, dat is voor ons, omdat ja, we ook lastig, geen club ja, zijn... Nee, dat is dat ook ook een beetje... Het is ingewikkeld ja. om, uh, om ja. te doen. Dus Prachtig. heel graag. We hebben een ouderwetse uh, uh, pot. Uh. Op een driepoot. Ooit nog gemaakt door Bob Ganster. De suite. Ja. De ja. En die, uh, die, uh, die hebben wij georven. Die mogen wij gebruiken wat voor leuk. dit soort uh, gelegenheden. En ja, wat kost dat boekje? En die, uh, ja, wij zeggen naar draagkracht. Hè, want geld moet niet een belemmering zijn om mee te doen. Hmm. Maar het zou toch mooi zijn als iemand vijf euro over heeft voor dit boekje. Dat ja, ja. Ja. Het is het ook wel waard. Ziet het er goed uit? Oh, nou. En het hele dat is ook een professionele naar... drukker hoor. <laughs> Niet Nederland toch of wel? Nee, ja. oh, ja, wel. Nederland, ja? ja, natuurlijk ja. Ja, dan, maar, uh, dan moet het goed zijn. Dan wel die die hele ja, ja, weet ik wel. Ja. Maar die hele 5 euro die gaat naar het goede doel. Ja. klopt. Ja? Ja. Nou, dat is wel ja. uh, mooi. Ja. Ja. En hoeveel mensen verwacht je ongeveer? Ja, ja Het hangt meestal 100. van het weer af. Maar ja, nou, ik hoop we dat we het kleintje vol hebben. Ja. Uh, wij hebben wel eens in, in, de, in het goede momenten 200 uh, zangers ja, gehad. Maar ik merk nu ook dat na coronatijd uh, hoor ik dat het... Soms met concerten of wat dan ook wat lastiger is. Ja, niet in Zandvoort hoor. Want we hadden nee, vorig, vorige week volgens mij een geweldige Maastrichter Star en een geweldige ja. Madeleine Bell. Ja, ja, ja, dat ja. was volgens mij nog een concert. Dus ja. wij kunnen het wel aan qua zingen en ja, uh, uh, muziek, krijgen, denk ja. ik. Ja, ja, ja. ja. goed. Dus dus ik dus ik hoop het. Pfft. Ik hoop dat mensen gewoon <coughs> denken: Nou, dit is een mooi begin van de, van de kerst. Het is een nou, half uurtje, drie kwartier. Ja, ja. En het is volgens mij een heel mooie. Uh, voor mij is het een heel mooi kerstgevoel als je daar zo met elkaar staat. Ja, en het goede doel. En, en de, hoeveel Heel mensen goed. zijn er nu ongeveer bij met de, met de, met de wapenzangers? Mannetje? 40, 40 ongeveer. 50. ongeveer, oh, je, zoveel? Ja, 40, 50. Maar dat zouden 40, er ook 60, 70 kunnen worden. Mensen kunnen zich gewoon nog aansluiten. Ja, en bij de wapenzangers mogen iedereen... Uh, <laughs> ja, ja, dat ja, is uh, ja, ja, gezellig ja. moet je zijn. Dat is onze valontage. Oké. Nou ja, dan ben jij een mijn eerlid. Hè, zo moet <laughs> nou, nee, dankjewel. Nee, nee nou, hartelijk dan... bedankt uh, voor, uh, voor je komst, en Nou, ik wens je wel vanavond een geweldige komst concertje, concertje, concert sorry en ja. uh, en uh, enorme fijne kerstdagen, zeker en een mooi nieuwjaar en, en een mooi nieuwjaar. En, uh, uh, de, volgens mij is voor iedereen de wens dat vrede op aarde keert keertje uit mag komen, Ja, worden, precies. Toch? Mag je wel ja. zeggen, ja, zeker voor de Ocarina. Ik wens jullie ja. ook uh, hele fijne dagen ja, en bedankt. Okay, Helemaal goed. goed, graag gedaan. Belt will be ringing. greeting once again choirs will be singing silent night Christmas carol back in the light please come home for Christmas please come home for Christmas Not for Christmas, my New Year's night, friends and relations, send salutations. Last time I played Father Christmas, I stood outside a department store. A gang of kids came over and mugged me, and knocked my reindeer to the floor. He said, Father Christmas, give us some money, don't mess around with those silly toys. We will beat you up, if you don't hand it over, we want your bread, so don't make us annoyed. Give My sister, a cardly toy We don't want a jigsaw or a monopoly money We only want the real record. Father Christmas Give us some money We'll beat you up if you make us a money. Father Christmas Give us some money Don't mess around with old silly toys But give my daddy a job cause he needs work He's got lots of mouths to feed But if you while you're drinking down your wine Father Christmas, give us some money We got no time for your silly toys Father Christmas, please hand it over We'll beat you up so don't make it Uh, uh, we zijn weer terug uh, naar de uh, mooie muziek uh, uit. We zijn ook niet weg geweest hoor. We zijn niet weg geweest. We ja. hebben net naar de Eagles geluisterd. Dat was het nummer hiervoor. Please come home for Christmas. Eén van de mooiste kerstnummers. Ja, heel, heel, heel mooi. Uh. Ja. ja, de Eagles hebben sowieso ja. mooie muziek gemaakt. Zeker. En wie ook mooie muziek hebben gemaakt, zijn de Kings. De Kings ook, ja, en, ja absoluut. Uh, dat was uh, ja. Father Christmas. Inmiddels is bij ons aangeschoven uh, Dennis Plantenga, Welkom Dennis. En we hebben, okay. hem, we hebben hem uitgenodigd. Misschien dat de microfoon iets dichterbij. Ja. We hebben hem uitgenodigd omdat hij uh, uh, recentelijk, eigenlijk pas sinds dinsdag, ligt dit boekje bij Bruna in Zandvoort. Uh, een boek heeft gemaakt over, met oude foto's. En uh, het boek heet ook uh, Oud Zandvoort in Kleuren. En uh, dat is zeg maar het uh, nieuwe boekje. En uh, daar zitten uh, prachtige foto's in. Uh, uh, de meeste foto's kennen de mensen denk ik ook wel. Ja? Heb je hem bij? Nee. Een boekje? Nee. nee maar ja. ja, ik dacht dat het is radio. Dus, ja, ja. ja, ja. Nou, we kunnen, we, we kunnen, we kunnen wel kopen. Het zit er wel mee ja. ook. Ja. Nee, maar goed, in ieder geval... Sjaak um, um, um, Balkenende van de Bruna... Die, die had een paar bladzijden gefotografeerd... en op, uh, en op uh, internet gezet. En het ziet er prachtig uit. Het zijn, zijn veel bekende foto's ook. Bijvoorbeeld de, de, de val van de eerste uh, watertoren... Die had je ook. We uh, ja. uh, hebben een zwart-wit foto, uiteraard. 1944, uh, denk ik. 43. Ja, klopt. Uh, goed. Uh, er, er zijn dus dat zijn allemaal oude foto's. De meeste, dus. Ik denk, ja, allemaal eigenlijk. in zwart-wit van vroeger. Ja. Die heb jij in kleur uh, bijgewerkt, zeg maar. Ja, klopt. Jij wilde niet precies vertellen hoe je dat gedaan hebt. Maar je kan wel iets nou, over vertellen, neem ik aan. Ik heb uh, pas een interview gehad twee dagen geleden. met het NH Televisie. Ja. En toen ik daar. Uh, en toen hield ik mijn mond al gedeeltelijk dicht. Aha. Maar toen ik begon uit te leggen, en ja, sommige dingen moet je echt goed uitleggen, ja. toen werd het een beetje te veel. En uh, ja, je kan niet, dit soort dingen kan je niet in het kort uitleggen. Nee, dat moet je doen. het is een snel uh, proces natuurlijk. Zo. Dus ja. Um, is dat veel werk per foto? Ja. ja hoe lang ben je dan ook be een oh. beetje van de foto af. voor? Maar, maar hoe lang uh, ben je gemiddeld bezig met, met een foto? Uh, soms een dag. Meen je dat Zo. Oh. En soms een uur. Oh. Ja, ja. En dan hangt het er net vanaf. Uh, hoe kritisch ben je? En hoe, je, hoe komt de foto er eigenlijk uit vanaf het begin? Ik zal even kort uitleggen hoe je begint. Uh, de foto's die in zwart-wit bij het Noord-Hollandse archief zijn... Ja. die kun je opvragen, die zijn te downloaden. Mm -hmm. Maar die zijn meestal of vergeeld of beschadigd. Ze zijn helemaal bekrast. Dus dat eerste proces is dat je die hele boel moet repareren... Nou, als, als dat gedaan is, dan moet je de kleur inbrengen. Nou is er een systeem op internet, eh, dat heet het AI, Artificial Intelligence. Er zijn een aantal sites die dat doen. Dus dan kun je gratis een foto uploaden. Ja. Eh, zij maken er eh, kleuren van. Alleen, ze komen er niet perfect uit. En dan begint het proces van dat je echt handmatig eh, moet photoshoppen, inkleuren, noem het allemaal maar op... Ja, en dat is echt een heel heel moeilijk karweitje. Vooral als je geen ervaring hebt met kleuren bijstellen. Nee, en kleuren ja, ja. bijstellen is het moeilijkste wat er is. Dus dat, dat hele proces hangt af van hoe die dus uit die artificial intelligence komt. Uh, komt je er redelijk goed uit, dan kun je het ook op een normale manier bijstellen. Maar komt je er echt slecht uit... Ja, dan ben je zo maar een dag kwijt aan één foto. Ja, ja. En, en uh, ja, het zit hier in je, je gedachten eigenlijk hoe die foto er uiteindelijk uit komt te zien. Want als er bijvoorbeeld ja. mensen opstaan, ja. Ja, uh, met een, bijvoorbeeld een meisje uh, met, met een bloesje... Ja, dan ga je, uh, dan hoe, dan kan, hoe is die kleding? Kan het natuurlijk ja. rood zijn, dan kan het natuurlijk blauw zijn. Hoe ja, dat is een hele fantasie. Dus je moet gaan nadenken over, ook filmpjes kijken. Ja. Maar de kleding van vroeger was grauw. Hè? Dat ja, is of, in grijs zwart, of in zwart. Ja. Uh, gebroken wit. Of een beetje beige. Maar ja. donkergroen kan het dan ook nog. Maar, maar geel maar, en groen. Maar groen uh, echte mooie ja. kleuren had je nog niet. Nee, had je niet. Nee. Dus... Nee. Je, um, waar ik voor moest waken was... dat ik dat zelf niet <kwijnt> ging invullen als zijnde mode. Ja. Want die was er niet. Nee, dat dus niet, ik ben nee. gewoon nee. Kijken naar, uh, gaan kijken naar gordijnen. Uh, welke kleuren die soms oh, hebben ja. in huis. Ja. Dus ja, ja, dat, dat ja, is ja, ook ja. een stof. Maar de meeste mensen uit die tijd droegen grauwe kleding. Ja, ja. Dus ik heb het ook een beetje zo aangepast... dat die kleding ook niet zo netjes eruit ziet. Ja. Maar hoe, maar dat, hoe ben je hiertoe gekomen? Want jou, jou, jou, jouw verleden... Is natuurlijk toch, uh, je bent drummer geweest? Of misschien nog? Nog geweest? Ja, geweest. Jij mijn lichaam laat het niet meer toe. Oké, okay, oké. Okay. Mm. Hey, maar uh, ja, ja, je, je bent toch uh, op een hele andere manier. Uh, uh, nou, mijn basis ligt op mijn werk. Mm -hmm. Ik heb 35 jaar hier in Harlem gewerkt als colorist. Oké. Okay. Dus yes, ja, daar ga je al. Ja. En uh, toen heb ik kleuren gemaakt voor uh, bedrijven in het binnen- en buitenland. Mm -hmm. En die komen dus met kleurmonsters die ik perfect na moet maken. Dus die hele know-how van het bijstellen ja, van kleuren, ja. ja, dat, ja. Dat, dat, dat heb jij ook wel. nog met Nederlof gewerkt, of met Drommel? Uh, ja, dat, maar dat was als assistent-drukker. Uh, Oké. Okay. Dus ik ben daar niet zelf per se, uh, per se met kleuren bezig. Want dat weet ik nog, want nee. wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang, van ja. Heel lang geleden. Ja. En uh, uh, ik, heb hier, ik heb het even meegenomen. Dat is het eerste boekje wat uh, jij hebt gemaakt. Ja. Samen met mij. En, en uh, ja. dat, uh, dat heette woordenschatten. Ja. En dat zijn uh, ja, allemaal uh, woorden die een andere betekenis krijgen. Ja, klopt. Dus, uh, uh, Ja, we waren een van de eerste die eigenlijk daarmee kwamen. Ja. En ook op een manier die niemand nog nooit gezien had. Nee, precies. Ga je nog naar het parkietje? Ja. <lacht> ja. <lacht> Bijvoorbeeld. Ja. En uh, er staat heel veel dat uh, een acteur in lichtstraal ik meer persoonlijkheid uit. Ja. Nou, en daar waren uh, foto's of uh, tekeningen bij van Gerrit de Jager. Ja. En uh, Gerrit de Jager, uh, die, die, nou, ja, die is heel, ook heel beroemd ja, geworden. Ja, die Tim nog aan de weg. En, uh, nog steeds. En die, heeft, uh, die was toen onbekend. Ja. En, uh, ja. en ik, uh, ik kende wat mensen bij uitgeverijen. En dat uh, in, in, in het gooien. Dus dat hebben wij uh, dat hebben we weten uit te brengen. Ja. Maar dat is jouw eerste. Uh, uh, Dit is mijn eerste uh, publicatie. Ja, als je Gerrit de Jager nu vraagt... dan moet je een nieuwe hypotheek afsluiten. Ja, dat dat denk het. ik ook, ja. Het is dus niet meer te betalen. Nee. Ja, het boekje was uit uh, 1982, zou je ja. uh, ja. staan. Ja. Nou, sindsdien heb je uh, nog meer boekjes uitgebracht. Ja. Scheve gezichten, Bitweters, de positivos. Maar dat ging niet over kleuren in uh, maken. Nee, gewoon. dat waren cartoons. Oh, cartoons allemaal. dat cartoons gewoon. Dat is alleen maar cartoons. Ja, ja. En uh, de boeken die daartussenin zaten... Uh -huh. dat was bijvoorbeeld Taurus. Dat is de band mm -hmm. waar ik in gesprek ja. heb. Ja. Ja. Uh, dan heb ik een... Uh, een biografie van mezelf. Dat is naar aanleiding van mijn hartaanval. Die is tien jaar geleden verschenen. Oh. Die, had, uh, die, die liep goed in Zandvoort... omdat de helft van het boek gaat over Zandvoort. Ja, ja, ja. Die... Wat was de naam van dat boek? Uh, Zand in je ogen. Oh, Zand in je ja, ogen. Frank Paardenkoper ja, ja, ja. heb je ja, nog ja, ja. over gesproken. Ja. Ja. Ja. ja, Frank Paardenkoper. Dat, uh, oh, dat is, leuk. is een ja. figuur waar ik vreselijk mee gelachen heb. Ja. Ja. Maar die had een stunt uitgehaald in de kroeg. En die vond ik onvergetelijk. Dus dat, die stunt had ik dus in het boek gezet... En uh, nou ja, er waren maar weinig mensen met wie je echt, echt kon lachen. Ja, maar wat, wat, wat, wat voor stunt was dat? Was dat in de groom? Het was in de, in de oase. Oase -bar. Ja, dan heb je die wenteltrap naar boven. En ja. dus daar waren de toiletten. Ja. En uh, op een gegeven moment kwam hij met zijn broek <laughs> naar beneden op zijn knieën. En toen schreeuwde hij door de zaak heen dat het wc-papier op was. <laughs> <laughs> en ik stond beneden ja. aan die trap en ik zag dat... En ik heb echt nog nooit zoveel mensen... Ja. gelijkertijd zien lachen als toen die ja. ene avond. Ja. Maar hij deed het zo verschrikkelijk serieus. Ja. Zo echt ook. Ja, ja. En omdat wij hem kennen... Lagen ja, lachen natuurlijk. Maar we natuurlijk En de denken... mensen die vreemd zijn, die, die hem niet kennen... Ja. Ja, die denken, wat een rare gast het was. Ja, wij gingen een keer eten met, uh, met uh, André Hazers. Met de oude. En okay. uh, toen in Amsterdam... In, uh, ging we, regelmatig ging we naar de Chinees. En die hadden een toilet, maar die kwam in het... in het, in het restaurant uit... En toen kwam Frank ook in de buiten. Maar dan had hij, had hij een rol wc-papier in zijn broek gedaan. Oh, dus hij heet naar buiten. En al dat wc-papier ging mee. Dat oh, ja. was <laughs> hilarisch. Oh, fantastisch. Ja, ja, dat hey, je hebt ook nog een boekje. De tandarts is mijn beste vriend. Wat, wat is dat voor boekje? Ja, die ligt uh, nog steeds in de, in, de, in de bruna als het goed is. Oké. Okay. Um, ja, dat is het vervolg op zand Ah, en uh, nou ja, de tandarts, ik had een hele geschiedenis met tandartsen. En dat is allemaal slecht geweest. Ja. En toen dacht ik van, ik ga toch even uh, mijn ei wilde ik kwijt over die ene tandarts uit Zandvoort. <laughs> Welke was het? Meneer Hilari? Ja, ja. En die noemt... is wereldrecordhouder in het verknallen van... Ja. Er zijn gebiten, zoveel mee? mensen ja. oh. die gebit verloren zijn door die man. Mijn ik ook, ja. ja. Ik ook. Oh, ja, echt hoor. Ik was 16, toen trok hij mijn hele voorkant eruit. Zo. En toen uh, kwam, ik, kwam ik, ja, dat is ook een mooi verhaal. Toen kwam ik thuis. En zat er zat Rob Rob Zandvoort En uh, uh, hoe heet het? Bert Davies en mijn broer. Die zaten allemaal te, te wachten tot ik thuis kwam. En toen kwam ik, toen aan dat die hele voorgril. Er ging een plaatje in. En dan kwam ik thuis. En, uh, en dus op een gegeven moment keek ik in de spiegel. Ik zag alleen maar van die rode. Het uh, was in november, ijskoud. En je hoeft er toch geen, nog, nog geen helm op te op brommer. Dus ik uh, terugreed en de, de, het bloed zat achter mijn oren. Dus ik kom, ik kom bij die gasten. En die zeiden: juist mooi en, uh, en Bert Davies zei, doem is uit. En dus ik doe dat ding uit en zeg, zeg eens, kalfsvlees. <lacht> dus ik zeg, kalfsvlees. En ik had dat ding in mijn hand. En uh, Rob Zandvoort, die kwam niet meer bij... en die slaat zo op mijn hand. En dat ding in drie stukken. Toen had ik hem net een half uur. <lacht> dus uiteindelijk was dat... Uh, dan moest ik weer, weet je wel, moet je weer laten ja, maken. Allemaal ja. drama, leed en ellende en bleven ja. doorgaan. En uiteindelijk heb ik nu overal implantaten laten zetten... Okay. En uh, het hele zootje uh, op een andere manier vast Het is Nou ja, dus ze lachen daar. over de tandarts. Ja. Uh, je hebt ook nog een boek geschreven over Tauris, hè? Dat is een Haarlemse ja. sy sy sy symfonische... Ja, de record, hele geschiedenis, ja. ja. En uh, jij bent dan ook drummer geweest een paar jaar, ja. klopt, hè? Ja. Uh, die, die band weet nog steeds op, klopt dat of niet? Nee, nou niet meer. Oh, niet nee, meer? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar ze hebben er jarenlang in de club. Uh... Heel lang, heel lang. Ja, en, he? uh, ze hebben eigen studio ook, opnamestudio in Zandpoort. Uh, oh, ja? okay. oh. Nu is hij verhuisd naar Frankrijk. en heeft hij daar diezelfde studio weer opgebouwd. Hmm. Uh, hij heeft ook met Hans Klok samengewerkt. En heeft hij daar de muziek voor gecomponeerd. Oh, voor goed. de shows van Hans Klok. Dus ja, dat ja. is natuurlijk hartstikke mooi. En hoe heet hij? Hij heet Martin Scheffer. Oké. Okay. Oh. Familie van de, van de familie Scheffer die hier in Zandvoort woont? Oeh, daar weet ik niks van. Nee. Daar in Zandvoort. Uh... Gert Scheffer. Nee, ik denk niet dat dat... Die werkte vroeger ook met de rommel. Oké. Okay. Ja. Maar jij, uh, jij <coughs> was daar drummer, hè? Ja. Uh, heb je nooit gedacht van... Ik uh, ga het meer doen in meer bands? Of? Nee, want ik ben uh, toen... Uh, op een gegeven moment ging die band uit elkaar. <kwijnt> uh, toen ja, ben ik naar andere bands gaan zoeken. Daar kwam ik ook in terecht. Maar dat liep ook niet uh, nee. zoals het moest... Toen hadden we nog een uh, special voor de AVRO. Ik denk, nou, dat gaat echt de goede kant op. En toen werd ik eruit gezet, want ik had een tip voor ze. Want ze zochten namelijk een nieuwe toetsenman. Ja. En toen had ik een tip voor ze, omdat ik, dus, ik zat nog op de muziekschool. Uh, was een verschrikkelijk goede toetsenist. En een beetje in, in het kader van, uh, ik weet niet of de mensen hem kennen, Peter Sjöhn. Ja, dat heet. En die was al heel goed. En deze jongen was een beetje zijn blood brother en die had ik dus getipt aan, uh, aan de band... maar uh, deze toetsenist werkte samen met een drummer... en die wilde absoluut alleen maar met deze drummer oh. samenwerken. Oh. Nou, die band die had gezegd van... Uh, ja, maak jij geen zorgen, wij gaan voor die toetsenist... En een week later zeiden ze: Nou, we hebben toch maar besloten om die drummer er ook bij te nemen. Ja, ja zo gaat Dus dat, dat was jouw eigen ja. drummer? Ja, nou ja, goed, dat, staat dus ook, dat heb ik ook in het boek beschreven. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar toen had ik er eerlijk gezegd uh, helemaal geen zin in. Het nee. grappige dus toen, ik... toen ben ik gaan filmen. Ja. Oké. Okay. Jij, jij zei in ons voorgesprek: Jij hebt in Zandvoort gewoond, hè? Uh, een aantal jaren. Uh, maar dat, dat, je, dat je daar toch weg bent gegaan in Zandvoort. Ja. Uh, je vond het niet zo leuk in Zandvoort? Nee, ik vond het helemaal niks. Nee? Nee. Nou, de, uh, wij kennen elkaar ook van de genomen. bijvoorbeeld. Hebben we hebben toch wel een beetje gelachen daar natuurlijk. Ja. Maar dat was het enige. Zo ouder... oh. <laughs> maar waarom, waarom vond je het? Niks? Uh, nee, ik, kon, uh, nou ja, ik was met muziek... en in het begin in de fase van film bezig. Ja. En ik kon uh, qua muziek... Al echt mijn ei niet kwijt hier. Nee? Nee. En uh, alles op artistiek gebied trouwens al niet. En, uh, ja. en in Haarlem... heb je dus die... Uh, die, die uh, uh, hoe noem je dat? Uh, artiestencafés en noem het allemaal. Maar. Ja. En al dat, al dat tuig dat kwam daar samen. Ja. En het was natuurlijk wel een keer een stuk serieuzer in Zandvoort. Want ik werd nog in hetzelfde jaar dat ik in Haarlem kwam de, de kroeg uitgegooid. Omdat ik Hitler nadeed. Oh. Maar ik wist niet dat de bar uh, de bareigenaresse Joods was. Dus oh. kreeg ik uh, zware problemen mee. Ja. En de mensen die daarbij waren die vonden het ook niet zo leuk. Maar goed. Uh, het was wel, die kroeg was wel de aanzet voor mij om te gaan filmen. Ja, ja. En toen ben ik uh, allemaal onzin gaan filmen. Uh, ja. Sketches en humor en noem maar op. Ja. En uh, later ben ik in de krocht hier, heb ik tien jaar lang uh, de Jazz in Zandvoort gefilmd. Oh. Waarvan zo'n beetje alle concerten op uh, YouTube staan. Dus je kunt het resultaat uh, ja. checken. Wat <lacht> grappig. Leuk. En grappig. Uh, nou ja goed, uh, en toen kwam het schrijven. Ja, ja. Een, breed, uh, uh, uh, um, een breed palet van, ja. van werkzaamheden. Ja, maar heeft. dat is een soort onrust. Een soort ik noem het scheppingsdrang. Ja, ben jij ja. nog steeds zo, zo uh, creatief uh, ja. bezig, of niet? Ja, ja. ik ben met de opvolger van uh, dit boek bezig. Oh, okay. dus over Zandvoort ben, uh, weer, nee. Deel 2. Deel 2 van Oud-Zandvoort. Van, uh, uh, ja. Deze uh, nou, nou, wordt wel moeilijk, want ik zit uh, verlegen om informatie. Oh, hoe er zijn wel je? foto's, maar uh, ja, ik, moet, uh, ik weet niet of u kent, Arie Koper. Ari ja, Koper, genootschap Die beheert uh, genootschap, ja. Ja? Ja? ja. ja, die heeft een... Uh, een, een Enorme archief. Zo. Ja, weet ik. Toen was uh, de directeur van ja? het Rijksmuseum. Dat krijgt hij de heer geweest. Nee, ja, dat klopt, dat klopt. En, uh, nou ja, goed, dan ga ik maar weer even met hem uh, babbelen. Maar uh, het museum uh, heeft ook enorm veel foto's. Nou, ik ben nog nooit in het museum geweest. Moet je, het je dus doen? Dat is uh, voor mij uh, allemaal om... zo'n groot museum. En uh, die hebben in hun uh, database ook heel veel, heel ja. veel foto's prachtige foto's allemaal. Ja, als mensen dat kunnen afstaan, ja. dus zodat ik ze kan bewerken. Ja, niet door snel, maar gewoon de digitale Nee, maar digitale er zijn meer mensen bezig met dat, uh, dat uh, inkleuren van dingen. Want uh, ja. wat, wat bijvoorbeeld Edwin Keur doet, dat zou je eens dus een keer uh, moeten, moeten, moeten bekijken op, op Facebook. Ik weet niet of je dat wel eens ziet. Ja, die maakt, uh, maakt gifjes van... Die maakt gifjes, maar dan van een oude, okay. bijvoorbeeld de oude hoge weg, uh, hoe het toen was, en, en dan inkleuren hoe het nu is. Oh, ja. ook uh, Dat is ja, leuk bedacht natuurlijk. Ja. Hè. Ik bedoel, op dezelfde ja. Dan, uh, kijk, dat zijn ook altijd leuke dingen natuurlijk. Nou Pim geeft net uh, het één minuut. Uh, ja, nou, nou, ik, vond het, uh, ik vond het heel leuk uh, Dennis om met ja. jou gesproken ja. te hebben. Nou, okay. Heel leuk dat je hier even heen kwam. Uh, want wij moeten onze luisteraars natuurlijk nog een hele goede kerst wensen. Ook namens jou geven Ja, Pim absoluut. Natuurlijk. En uh, alvast uh, uh, geweldig 2003... 23 jaar. Die programma werd uh, gepresenteerd door uh, uh, Gert Loogman en Hans Botman. Een beetje schoor. De, de voor, techniek maar ja. van uh, uh, Pim Groof. En de samenstellingredactie Hans uh, Botman. En uh, ja nogmaals, we wensen u enorme fijne kerstdagen. En uh, we hopen u volgende week... hebben we onze laatste uitzending uh, van dit jaar... En uh, ja, dan hoop ik weer... Uh... Wordt er nog een speciale uitzending volgende week? Nou, niet echt speciaal. Ja, ik, uh, uh, ik ben het aan het samenstellen. Maar ja, uh, yeah, uh, het, het is een lastige...